Clemens Peters met het NOS-journaal. De nationale politie 100 miljoen euro extra. Dat staat in een vertrouwelijk rapport van accountantsbureau PwC... aan minister van de Stuur van Veiligheid en Justitie. Volgens de bronnen is het geld bedoeld om ervoor te zorgen... dat de politie op sterkte komt, zodat ze voldoet aan de eisen. Ook vorig jaar bleek dat het omvormen van de 26 politieregio's... tot één nationale politie zeker 230 miljoen euro extra zou kosten. In Mali hebben onbekenden het hoofdkwartier van de militaire trainingsmissie van de Europese Unie aangevallen. Niemand raakte gewond. Een van de aanvallers is gedood, twee anderen zijn opgepakt, zeggen de autoriteiten. Het hoofdkwartier van de Europese missie is gevestigd in een hotel in de hoofdstad Bamako. Eind vorig jaar kwamen bij een aanslag op een ander hotel in die stad 21 mensen om het leven. President Castro van Cuba is blij met de verbeterde betrekkingen met Amerika, maar hij wil meer. Tijdens het bezoek van president Obama riep hij de Amerikanen op om het handelsembargo tegen Cuba op te heffen. Ook wil hij dat de gevangenis op Guantanamo Bay verdwijnt. Toen een journalist vroeg naar politieke gevangenen op Cuba werd Castro boos en hij daagde de journalist uit om met bewijzen te komen. De Edison Pop gaat dit jaar naar Douwe Bob. De jury in Amsterdam vond hem de beste songwriter. Het beste liedje dit jaar was Parijs van Kenny B. Dat nummer stond negen weken op nummer één. Lil Kleine won drie Edisons. Eén in de categorie Beste Nieuwkomer. De andere twee kreeg hij als lid van het hip-hop collectief New Wave. Barcelona-verdette Lionel Messi heeft in de wedstrijd tegen Villarreal... dit weekend niet gescoord, maar wel doel geraakt. In de twintigste minuut schoot hij snoeihard over het doel. Een vrouw op de tribune probeerde de bal tegen te houden. Dat lukte, maar het leverde daar wel een gebroken pols op. En om haar leed te verzachten betaalt Barcelona de medische kosten. Het weer. Vannacht blijft het nagenoeg droog. Morgen overdag is het opnieuw vaak grijs en valt er landinwaarts een bui. Het wordt maximaal 8 tot 10 graden. Dit was het...